Goedenavond, de kok. Ik hoorde van Vlatter dat jij hier om een uur of zeven zou zijn. Het is inmiddels al, al bijna acht uur. Enfin, ik, ik was toch in de buurt en ik wilde eens even praten over die moord op prets. Ik heb uiteraard uh, jullie voorlopig rapport gelezen. Uh, Tussenmeer. Veel hier. Ik word lastig gevallen door de pers. Steeds meer vragen over die moord in dat hotel... Uh, Het water van Vroeland. Uh, ja, ja, ja, ja, daar.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 Die jongens van de pers. Nou, ja, ik, ik, ik wil niet dat het onderzoek wordt bemoeilijkt door vroegtijdige publicaties. Wij even min, commissaris. Een uitvoerig rapport, de kop. Uitvoerig rapport. Verder! Ja? Zo, Ik al die commissaris hier nog wel op dit uur. Ja, ik kwam al op de gang tegen. moest onmiddellijk bij naar zijn kamer. vroeg met hem van mijn lijf. Zit hem helemaal niet lekker, hè? Vooral die Pierre Bracel. Nou ja... Hij toont tenminste interesse. Well, uh, mag het? Bijvoorbeeld die moordstakwet is ook een vreemde geschiedenis. Ja, goed, als de chef, hij heeft een recht om alles te weten. Maar vertel nou eens, hoe ging het in Utrecht? Ik geloof niet dat het een succes is ge geweest. Je hebt die Marie Zijlmakers dus niet alleen kunnen spreken? Nee, nee, ik heb urenlang achter die dikke Toon en die Marie aangelopen. Hij werkt geen duimbreed van de zijde. Mm. Maar gelukkig is Toon niet een van de aller snuggers. Dat heeft mij oh. helemaal niet opgemerkt. En Marie? Oh. Had ze oh. jou dan ook niet in de gaten? Ja, die had me vrijwel meteen in de kieren. Oh. Maar het, het vreemde is...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 Namen uit Utrecht. Is alleen. Ja, goed, laat me boven komen. Het heeft gewerkt, jongen. Maar die zeilmakers is een aantocht. Dan heeft ze de katal dus niks laten merken. Ja, wat gaan we doen? Daar valt niks te tikken. is dus voor de commissaris. Probeer iets op papier te zetten voor dat uitvoerig rapport dat u morgenochtend op zijn bureau wil hebben. Ja, laat hem nog maar even zitten, hè. Ik heb liever niet dat je aantekeningen maakt over wat die kleine Marie ons te vertellen heeft. Oké, okay. binnen.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 Maar toch vraag ik me af waarom dat gelubeintje van u ooit naar deze aardse dreven is afgedreven. Uh, Waar wa wa lief? Nou ja, zo lief is die toon van u ook weer niet. hè. Ten slotte was en is hij misschien nog steeds lid van een bende, de ploegen jongens? Dat is hier toch niet een puur engelachtige overweging, of wel? Ja, da daar komt er die verdomde Bretts, die hufter, fietserik. Jan Bretts, Jutte Mijn toon steeds weer op. Als Bretts kwam met zijn mooie pratjes over een grote klapper hier, grote klapper daar, dan zat Ton met rode oortjes te luisteren.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 Dat u weet veel ontmoetingen geweest tussen die accountant en Jan Bretts. Nou, dat weet ik niet. Maar een goede week geleden nam Brets die bracel mee naar het zoldertje van Toon. de heren hadden besprekingen. Was maar, u daarbij? Ja, nou, ik hield me wat achteraf. Moest op Toon letten, wat U weet dus wat er werd besproken? Ja, weet ik, ja. Ging het over een kraak? Ja.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 Hebben ze er niet over gehad of het een kleine zaak was of een grote? Uh, uh, nou, kom, kom, kom, kom. Er er toch nog wat meer over gezegd? Ja, hebben? nee, het was op de hoek van een steeg. En welke zaterdagnacht zou het gaan gebeuren? Aanstaande zaterdag Jaan Jan Bret ging vooruit om polshoogte te nemen. Bracel zou ze inlichten over de situatie binnen. Ja, en is er nog gepraat over hoe groot de buit uh, de uh, poed zou zijn? Nee, ja, nee, nee, daar hebben ze het niet over gehad.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 En polt directie directies over hun zaken. Moet ik ze niet waarschuwen voor aanstaande zaterdagnacht over die voorgenomen inbraak? Maar je kunt ze voorzichtig uitleggen waarom ik die zaak extra in het oog houden. Oh, en uh, die nachtwaker? Nachtwakers zijn meestal overdag niet op hun werk. Ja, knap van je zet. Heel goed opgemerkt. Vraag dan bij Van Bruns maar naar de namen en adres van die nachtwaker. Dat is goed. Dus als ik hiermee klaar ben, dan is het voor vandaag genoeg? Is meer dan genoeg. Ik ga naar huis. Ik neem maar lekker voetbad en dan gaan ze behoorlijk slapen. Moeten we moeten ons één ding afvragen. En dat is, waarom, in zijn hemelsnaam, werd Jan Brets vermoord? Waarom? Ik ben blij dat ik u niet stoor, meneer Peters. Hm? Ja, ik dacht dat nachtwakers overdag zouden slapen. <laughs> nee, nee, nachtwakers slapen niet de hele dag. <laughs> Zo, dus u bent van de politie. Ja.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 Nee, natuurlijk niet. Maar wilt u suiker en melk in het? Nee, alleen suiker, dank u. Ik neem altijd een klein wolkje melk. Doet u dit werk al lang, meneer Peters? Oh, ruim 2,5 jaar. Sinds de dood van mijn vrouw. Ach, ik moest weer wat om handen hebben. Een man alleen moet wat te doen hebben. Je sukkelt zo gauw. En mijn dochter had gelijk. maar zei ze, je geniest helemaal. <laughs> ja, dat, dat zei ze. En toen heeft ze me in contact gebracht met uh, de firma van Brunsem. Met de directeur, meneer van Brunzen. Ja. En uh, zo werd u nachtwaker. Oh, maar dat kwam ook heel goed uit hoor. Uh, ik woon hier bij mijn dochter in. Oh. Ja, als ik s'morgens van mijn werk thuis kom, dan maak ik voor haar het ontbijt klaar. En wek haar, zodat zij naar het... Kantoor kan gaan. Als zij slaapt, dan werk ik. En andersom. Zo loop je elkaar niet voortdurend voor de voeten. Oh, maar we kunnen heel goed met elkaar uh, overweg, hoor. En uw dochter werkt ook bij Van Brunsel? Nee, dat. Uh, dat heb ik verkeerd begrepen. Uh, wacht even de thee, hè? Ja, ik, ik was vroeger leraar. Leraar aan de kunstnijverheidsschool. Ach.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 Het aanstaande weekend niet. Komt er dan een vervanger? Nee, nee ook geen uh, vervanger. <laughs> is de thee goed, niet uh, weinig suiker? Hmm. Het is heerlijk zo, meneer. Hmm. Uh, er is dus aanstaande zaterdag geen bewaking? Nee, maar uh, dat kan best voor een keertje. Maar oh, dat zei meneer van Brunsel ook nog toen ik het hem uh, vroeg...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 ...iets op handen was. Ja, we hebben een tip gekregen dat er een inbraak gepleegd zou worden. Oh, oh maar dan toch niet bij ons. Bij de firma van Brunzem is nooit geld in huis. Oh, door de week, ja, maar uh, in het weekend zeker niet. Hm. Hey, dan is er uh, niks te halen. En uh, wat is dat voor een feestje waar we met uw dochter naartoe gaan? Mijn dochter is al jaren secretaresse op een accountantskantoor. Her chef, meneer... Uh,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 Juist in de nacht dat er uh, geen bewaking is. Well, we krijgen zoveel tips, meneer Petersen. Uh, dit kan natuurlijk een uh, toevallige samenloop van omstandigheden zijn. Uh, in ieder geval, uh, uh, nogmaals uh, bedankt, meneer Petersen. Uh -huh. Fledder, jongen, dit is het toppunt. Zoveel toevalligheden bij elkaar. De kraak is gepland juist in de nacht dat de erin is. En die nachtwaker is notabene de vader van de secretaresse van onze Pierre Brassel. Uh -huh.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 Dat heb je ook voor de directie gehoord? Ja, nou, ik vond het zo'n belangrijke informatie dat ik hem nog even heb geverifieerd bij de directie. En ze beaamden dat volledig. Meneer mm -hmm. van Brunsel, u begrijpt absoluut niet wat inbrekkers in het pand dachten te vinden. Er is daar dus helemaal niks te halen? Nee, het grote geld gaat elke dag rechtstreeks naar de bank. Uh, het klein geld uit de kleine kast, dat neemt de heer van Brunsel elke avond zelf mee naar huis. Er is geen touw om vast te knopen. Wie is een accountant? Pierre Brassel? Nee, een uh, Brouwerstein. Hmm. En Pierre Brassel is ook vroeger nooit een accountant geweest? Nee, nooit. Ja, dat begrijp ik niet... Want hoe kon het dan zijn dat zijn secretesse zoveel invloed had bij Van Brunsum dat deze haar vader in dienst namens als Ja, Nou, daar is misschien een verklaring voor. Van Brunsum en Bracel kennen elkaar goed. Zijn al vrienden sinds hun schooltijd. Verder, we maken ergens een fout. Een blunder van de eerste orde. De Kok. Ik geloof dat ik het begrijp. Zo? Ja, het, het wordt mij zo zoetjes aan duidelijk. Luister. Nou, daar ben ik dan blij om. Is er tenminste één hier iets van begrijpt? Ja, laat luister nou even.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 Wacht eens even. Er was helemaal geen kraak. Niks grote klapper. Huh? Dat hele plan, dat was in elkaar gezet. Een maskerade. Enkel en alleen om Jan Brits in het wapen van Groenland te krijgen. Fladder, jongen, dat is het. Samen een valstrik. Jan Brets werd in de val gelokt. Maar waarom? Waarom? Er zijn zoveel waaroms... Waarom die? We... Ja, waarom dat? Ja, dat weet ik nog wel. nou wel. Toch moeten we dat vasthouden. Jan Bretts werd in de val gelokt. Hij is door Pierre Bracel in de val gelokt. Niet gek, maar blijft toch het waarom. Hoe wist Bracel bijvoorbeeld af van het bestaan van ene Jan Bets? Pierre Bracel is een keurige, fatsoenlijke, alomgeacht accountant in Amsterdam. Jan Bets is een jonge baaskwant van de vlakte in Utrecht met een strafblad van hier op z'n.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 Nou, kom verder. We gaan het hem vragen. Je, jij wilt het hem gewoon gaan vragen? Ja, we gaan naar hem toe. En we gaan het nog heel gewoon op de man afvragen. Ik hoor hier alles stapelgek van. Verraad hem maar. Op naar Ouderkerk aan de Amstel. De man nog ligt. Mm -hmm. Maar dan hebben we tenminste kans dat uh, Pierre thuis is. Oh, over. Ja. Heren? Goedenavond, mevrouw. Bent u mevrouw Brassel? Ja, zeker. Mijn naam is de kok, met C-O-C-K. Dat is mijn collega Fredder. Goedenavond. We zijn met de recherche, mogen we binnenkomen? We wilden graag uw man even spreken. Oh, uh, maar natuurlijk, komt u binnen. Dank u. Wil de heer mij maar volgen? Mm -hmm. Graag Hmm? Deze heren willen hier spreken. Kom toch verder, heer. kom toch verder. Okay. Uh, maak wat koffie voor de heer, wil je? Zo, eh. Uh. Gaat u zitten, terug. Oh, ogenblikje, even de muziek afzetten. Zo. Komt zo, koffie. Ik, ja, ik heb ergens gelezen dat koffie het levenselixer voor iedere politieman is. Is dat zo?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 Ja, ze zet voortreffelijke koffie. Mijn vrouw is van Duitse origine en ze kan geweldig koken en koffie zetten. Ja, ze is, mag ik wel zeggen, een magische vee in de keuken. Ja. Dat uh, lijkt me heel prettig voor u. Oh, dat is het ook. Ja, ja. ja. Ik kan zo beleefd als ik wil,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 Ja, dank u wel. En uh, u ook, meneer Vlieder? <laughs> <laughs> oh ja, graag. Nou. Pierre, hmm? jij pakt zelfs wel, hè? Ja, dank u. Inderdaad. u mm, heeft geen woord te veel gezegd, maar het resultaat is gelukkig. Als mm. mijn vrouw dit recept zou kennen, uh, zeker een familiegeheim, mevrouw Mezaal. Maar natuurlijk kan ik uw vrouw dat recept bezorgen. Dat zou ze geweldig vinden, dat weet ik zeker.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 Kom, kom. Doe zien, kind. Ik breng de weer in spijt. Nee, ik wil mijn handbelang. Zo goed, zo goed. Is het een van uw kinderen? Uh, nee, nee, nee. Het is een logeetje. Ingrid. Het is een dochtertje van mijn zwager. Het is de boer van mijn vrouw. Dus. Het spijt me. Dat kind is natuurlijk wakker geworden van uw gesprek over dat briefje. Oh, waarschijnlijk, ja. Luister eens, meneer Brassan. U en ik zullen op eindelijk eens open kaart moeten gaan... We moeten toch echt wat hoestiger doen. Het kind is snel wakker. En meneer de kok, ik hoop dat die problemen van dat briefje zijn opgelost. Dat waarschuwingsbriefje, mevrouw Broussel. dat heb ik inderdaad gevonden. Ik wist het wel. Het lag, zoals u man al veronderstelde, onder het dode lichaam van Jan Bretz. Oh, gelukkig maar. Uh, zal ik nog maar uh, een keer koffie aanschenken? Heel graag, mevrouw. Eh... Uh. Eh, uh, ook, meneer Vleder? Eh, uh, uh, uh, ja. ja, ja, alsjeblieft. En jij, Pierre? Hm? Eh, uh, ja, ja, graag, ja. Nog een kopje, ja. ja. Speelt u nog steeds hockey, meneer Brassard? Hockey? Ik? Hoezo? U was toch met voor van club Quick? Ja, dat was vroeger, uh, jaren geleden. Ja. U was, meen ik, uh, vooral befaamd om uw slagtechniek. Of is het uh, stiktechniek? Misschien zeg ik het wel verkeerd, ik ben namelijk geen expert wat hockey betreft.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 Ja, Brassell raakte wat uit zijn evenwicht. Ja. Dat was net de bedoeling. Oei, oeh, oeh, ik heb slaap. Hé, hey, verder. Ja? Maar die bar moest dat maar zitten. Dan brengen we maar rechtstreeks naar huis. Ja, is goed. Ja, waar zou ik ook naar huis gaan? De rest komt morgen wel. De kok. Oh. Er is vanavond iets gezegd. Iets, iets dat, dat heel... Oh, er is vanavond zoveel gezegd. Nee, nee, ik, ik bedoel, er was iets, echt iets. Op een gegeven moment zei hij... Uh, eh, uh, Vertomme. Kom er maar niet op. Het, het, het ligt op het puntje van mijn tong. Ja, nou, je zou moe zijn, jongen. Net als ik. Nee, nee, nee dat is het niet. Nou. Nee, heel even, heel even was er iets. Hm? I, iemand zei iets. Echt, verdomd, ik ben het kwijt. Nou ja. Zeg, was die Pierre Bracel een goede hockeyspeler? Oh, ja, zeker. In zijn jonge jaren was hij fanatiek of hockeyliefhebber. Ja. En die hockeystick waarmee Jan Bretzen werd vermoord, was die van hem? Ja, inderdaad. De jongens van het lab hebben nog vaak de initiale pb in het hout teruggevonden. Ze zijn er jaren geleden ingekast te zijn. Ik begrijp die Bracel niet, hè? die vent die speelt toch met vuur? Als hij door zijn bezoek aan ons geen, geen onweerlegbaar alibi had, dan zat hij al lang achter slot en Grendel. Het zou me zelfs niet verbazen als hij uiteindelijk voor die moord zou worden veroordeeld. Oh, zeker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 Oh. Dat betekent dat hij met de moord akkoord ging. Of dat hij geen overwegende bezwaren had. Verder vertel me nou eens: waarom wordt er een moord gepleegd? Nou, oh, uh, hebzucht, uh, jaloersie, wraak, angst, chantage. Dat zijn allemaal motieven om een moord te plegen. Ja, ja of te laten plegen. Ja? En welke motieven vallen er in het geval van Jan Brets af? Nou, hebzucht. He, dus, er was bij die Jan Bretts niks te halen. Jaloezie? Hmm. Of zou Jan Bretts iets te maken hebben met die mevrouw Brassel? Heerlijk, ja, is nonsens. Wacht, dus dan blijft het er over wraak, angst, chantage. Ja. Ik uh, moest maar eens in dat dossier van die Bretts duiken. Nou, misschien dat er iets te vinden is voor een mogelijk motief. Uh, uh, morgen. morgen is er weer een dag. Morgen, de kok. Uitgeslapen? Ik ben altijd uitgeslapen. Dat moet jij weten. Morgen. Zo, je bent een ijverig bezig met het dossier voor die bret. Mm -hmm. mm -hmm. Zeg, leer jij het dossier soms uit je hoofd? Je hebt niet eens koffie gezet. Oh, als je koffie wil, uh, ga dan maar naar de commissaris. Hij heeft tot twee keer naar je gevraagd. Hij wil een uitvoerig rapport. We hebben hem toch het verslag van het gesprek met die Zeilmakers gestuurd. Ja, dat is een verslag. Volgens de baas lijkt het niet op een uitvoerig rapport... Het schijnt dat hij er een hele andere voorstelling van heeft. Dus als je gaat, en dat zou ik maar doen, maak je, je borst maar nat. Met de kok. De kok komt onmiddellijk hier. Zo, zo, zo, zo. Die is niet eens knolletuin. knollentuin. De morgen stond er met de commissaris beslist geen goud in de mond. <laughs> nou, tot straks. Ga maar. Eens. Ja, sterkte.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 Onderzoek is nog maar net van de grond. En, en, die hotel en de hoteldirectie is aan het al en een commissaris stuurt over een uitvoerend rapport. Valt me nog mee dat geen vragen in de Tweede Kamer gesteld zijn? <coughs> weet de minister wel wat... De hmm. Dag, ze hebben een zenuwbal. Zeker kunnen een vracht vannacht er nog een kopje gezet? Hé, hey, ben je alweer terug? Geen koffie gehad? Er zal wel een kopje zetten. Oké, okay, ik heb er echt een koffie toe. De kok. Oh, uh, met mevrouw Brassel, meneer de kok. Ach, mevrouw Brassel. Wat kan ik voor u doen? Ach, ik wil u en uw vrouw uitnodigen voor een fancy fair. Uh, vanavond. Da dan geef ik uw vrouw gelijk een recept. Ach. Dat is erg vriendelijk van u. Uh, waar is die fancy fair? Hier, in de oude kerk aan de Amstel, In het Centrum. Mevrouw Brassel, mm -hmm. nodigt u ons uit of nodigt uw man ons uit? Uh, Wel, uh, wij we allebei eigenlijk. Uh, ziet u, uh, wij dachten dat oh, en... en is uw man daar vanavond ook? Ach, maar natuurlijk, waarom vraagt u dat? Mijn beste mevrouw Brassel, dat ligt er voor de hand. Misschien heeft uw man weer een waterdicht alibi nodig. Maar uh, ik, ik begrijp hem niet. Oh, maar u begrijpt het heel goed. Wij moeten uw man voor vanavond weer een alibi verschaffen. Ik vraag me af, mevrouw Brazel. Wie wordt er dit keer vermoord? Oh. Wel alle donders. Platter. Ik heb het. Huh? Ik heb het. Ik wist het wel. Er is gisteravond iets gezegd. Nou, wat heb je dan? Wat is er dan gezegd? Hampelman. Wat? Huh? Weet je het nog?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 harlekin. Verder. En wie was het vriendje... ...waarmee Jan Bretts je roofmoord pleegde? Dat, dat, dat was een Reinier Kamperman. hebt <laughs> het heel goed mee, jongen. Heel goed. <laughs> het motief voor die moord op Jan Bretts was wraak. Jacob Hampelman moest geroken worden. En het volgende slachtoffer is die Reinier Kamperman. Ja, we moeten zo snel mogelijk die Reinier Kamperman waarschuwen. Uh, wat was dat voor telefoontje?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 Zoek jij uit dat je het adres van die kamperman kunt vinden? Ik bel mevrouw Bracel om te weten hoe laat die defensies ver beginnen. Ja, ja. Kijk, hoe laat is het er nu? 11 uur geweest. Nou, kom verder, we moeten opschieten. Geen koffie? Ja, want ik onderweg liggen als ik kop. Kom, fout! Zou die daar nog wonen? Ik weet niet, jongen. Ik hoop het. Dat deze is acht jaar oud. Ja. zijn hier, Kraaienlaan, 248, Loosrecht. We moeten het proberen. Nou, we weten in ieder geval dat die fancy ver om half acht vanavond begint. Mm -hmm. Waarom moesten we nou nog eerst naar Haarlem? Hebben we toch kostbare tijd mee verloren, hè? En wat moest je eigenlijk doen bij die directeur van de jeugdgevangenis? Oh, ik wil niet Ach. nagaan. Zeker zijn of het klopte. En op het bureau heb ik even snel dat proces zo doorgenomen van die roofmoord destijds op de anticaire. Oh. Ik weet nu het een en ander over hem. Over wie? Over Jacob Hampelman. En uh, wat weet je dan nog meer?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 Huurders. Het is altijd maar weet u misschien of wij hem kunnen vinden? Nou, oh, heeft hij weer wat uitgehaald? Dat verbaast me niks. We moeten hem spreken, meer niet, mevrouw, eh... Uh... De Riese. Mijn naam is de kok, met C-O-C-K. Zo. En dat is mijn collega Vletter. Ja. Heeft u misschien een adres voor die kamperman? <hijf> Hoe zou ik nou moeten weten waar die tegenwoordig woont? Misschien dat hij wel weer in de bak zit, je weet nooit met dat soort. Hé, hey, maar wacht eens. Oh. Wacht eens even. Er schiet me ineens wat binnen. Mijn...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 Nou, dank u wel, mevrouw Dank U heeft voor... erg goed geholpen, hoor. We gaan eens even kijken bij het hotel. Dag, heren. Goedemiddag, heren. Wat kan ik voor u doen? Goedemiddag, mevrouw. Wij zijn bij de politie. Wilt u een paar vragen stellen over een Reinier Kamperman...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 Denk nu even goed aan, mevrouw. Ja, ik weet dit niet. Ik geloof, God. Het was acht, acht, geloof ik, mijn God. Wat, wat is er dan aan de hand? Niets, mevrouw. Maak u vooral niet ongerust. Er is nog niets aan de hand. Kom, Fletter, ja. Wij bellen u nog. Maak u vooral niet ongerust. Ja. Hallo? Hallo? Is er iemand? Wat is er aan de hand? Oh, bent u het? Ja, nou vriend.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 20. Daar gaat hij dan. Kom op de voorschijn, politie. Operatie Harlekijn gaat niet door. Politie. Maar. Weer een hockeystick? Laat u die maar vallen. Doe wat ik zeg. Meneer Gosler is er niet? Friedrich Gosler. Ja. Maar ik begrijp niet hoe... Gaat u zitten meneer Gosler? U kunt toch hier niet... Uh, zomaar binnenkomen van u... Hoe kunt u... Ach, u begrijpt ik het ga... niet. Ik begrijp niks. Maar gaat u toch zitten. Het is besot verrekening hier uw eigen hotel. Hoe weet u? Ik weet dat u ernstig ziek bent. Ik weet dat... Ik weet nog veel meer. Ik begrijp niet hoe. U. U, u kunt niet. Ik denk dat uw zwager Pierre Brassel het wel zou begrijpen. U, u heeft het recht dat niet om hier. U... Het recht. Het recht. Is in zijn naam van het recht veel onrecht gebeurd, meneer Gaston. Vooral door u. U zocht immers gerechtigheid, is het niet? U kent de achtergronden. U kent het motief. Ja.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 En laten wij twee nu eens over gerechtigheid praten, meneer Koster. Toen u en uw zuster kort voor de Tweede Wereldoorlog naar Nederland vluchtten.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 En jij zorgt dat hij bij me komt. Maar, commissaris, ik, ik zei het u toch al, ik weet echt niet waar hij is. Ik heb al naar zijn huis gebeld, er is hij ook niet. Zijn vrouw weet niet eens waar hij is. Ach, ja, dat Misschien is heeft hij wat ontdekt en, en, en is hij daar achteraan. Dan ga jij hem zoeken, Vladder. Je vraagt dus noods zijn opsporing. Doe wat. Ja, zeker, zeker, commissaris. Best. Ja, weg. Allemachtig, wat een graf